Het massa-ontslag van 11.000 medewerkers van TNT Post is mogelijk van de baan. TNT Post heeft voorgesteld dat de mensen mogen blijven als ze 3,5% van hun netto-salaris inleveren. Een eerder voorstel om 15% bruto in te leveren werd door de werknemers verworpen. Volgens TNT moeten hoe dan ook worden ingeleverd, omdat anders duizenden mensen moeten worden ontslagen. Vakbond Abfacabo noemt het voorstel een stap in de goede richting. De onderhandelingen zaten al een tijd vast. In België is begonnen met het op grote schaal inenten tegen Mexicaanse griep. De risicogroepen in België zijn bijna dezelfde als in Nederland. Alleen worden in België ook de ouders van jonge baby's gevaccineerd. In Nederland wordt maandag officieel begonnen met vaccineren... waarbij sommige huisartsen konden prik gisteren al worden gehaald. Willem-Alexander moet duidelijk maken dat er geen reden tot zorg is... over het bouwproject in Mozambique, waar hij bij betrokken is. Dat zegt Tweede Kamerlid Van Beek van de VVD... Volgens hem moet de kroonprins helder maken dat er geen risico's voor hem zijn, anders moet hij zich uit het project terugtrekken. Het toekomstige koningschap van Willem-Alexander is belangrijker dan zijn toekomstige zomerhuis, vindt Van Beek. Vijf Nederlandse marathonschaatsers zijn officieel geen Nederlander meer. Ze willen met een paspoort uit Kazachstan naar de Olympische Spelen. De Nederlanders dachten dat ze een dubbele nationaliteit bezaten, maar omdat ze vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen, zijn ze formeel hun Nederlanderschap kwijt. De schaatsers zijn momenteel illegaal in Nederland omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. Amerikaanse moslims zijn bezorgd over de gevolgen van de schietpartij in Texas. Een islamitische legerpsychiater schoot donderdag op een militaire basis dertien mensen dood. Hij zelf is zwaar gewond. Amerikaanse moslimorganisaties hebben de aanslag meteen veroordeeld, maar zijn toch bang voor wraakacties. Bij islamitische Amerikanen zouden al tientallen bedreigingen zijn binnengekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt en enkele buien met kans op onweer. Het is een graad of 9. Morgen droog, af en toe zon en iets kouder. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Zandvoort op zaterdag. Zaterdagmiddag op CFM Zandvoort met de muziekboulevard zojuist tussen 12 en 2. Dank aan Maurice Mulder. We hebben er weer van genoten. Helemaal niks uh, van te horen dat u zware aflevering heeft gehad. Gelukkig niet. 6 over 2, dat betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag.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 Dus uh, we zijn live vanaf half drie uh, bij de voetbal. We gaan natuurlijk ook nog even naar het circuit, want daar is de Winter Endurance Kampioenschap uh, vandaag gestart met de 500 uh, mijl van Zandvoort. Daar hebben we Willem van Densen, met voetbal hebben we natuurlijk Joop van Es. We krijgen vanmiddag ook nog een bezoek van Erik Timmermans, die ons wat uh, nog even op een update gaat geven over Jazz op de Krocht.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 Oké, okay, nou in ieder geval uh, succesvol uh, toernooi van het uh, Vier Open. Ja, zonde. Afgelopen maandag de finale. Hoe is dat? Uh, is er werk gegaan en hoe was het weer trouwens? Want als ik nou zo naar buiten kijk, niet ja, echt Ja, maar het was ook afgelopen maandag. En het is nu zaterdag. Dus uh, de ja, weer vooruit... als je het, als het <laughs> hetzelfde weer had als vandaag, dan was je niet zo blij denk ik Henk. Uh, of wel? Nee, dan was ik absoluut niet blij geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, we sloegen af om half twaalf.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 Ja, uh, Ben jij ben zo fanatiek bezig met uh, golven dat je dit toen nou zo barpik uh, nee gewonnen hebt? Ik ben niet zo fanatiek bezig met golven, maar ik was wel gebrand op deze beker, ja. Ja, dat merkte ik. dat merkte ik. Ja, dat dat merkte ik. Hoe heb je je daarop uh, voorbereid? Gewoon oh, hoe ik uh, altijd doe: gewoon uh, een goed gesprek voeren en. Uh, en een uh, drankje nuttigen, dus. Oké, okay, nou, helemaal goed. Ja. Nou, het uh, toernooi, hoe heb jij het zelf uh, ervaren? Vond je het een uh, leuk toernooi om maar mee te doen? Natuurlijk, als je wint is het altijd leuk. Natuurlijk, maar... natuurlijk. Ik had uh, le een leuke flight, dat ik in ieder geval al het weer was goed. En uh, nogmaals, ik was erop gebrand om deze week er uh, binnen te halen. En het is je gelukt, van harte gefeliciteerd. Dank je, dank je, dank je. En uh, daar heb je volgens mij het hele jaar nog lol van. Ik heb er denk ik een langere rol van. Ja, dat, uh, ja, ja het ja. is je aan te zien. Ja. Dus uh, ja. <laughs> helemaal goed. En uh, Rob Smits is ook aanwezig. Rob pakt de microfoon er even bij.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 Ja, want anders kom ik nooit in die finale. Ik nee, heb een wildcard waar. gehad. <laughs> okay. Dus uh, ik ga het zeker uh, weer organiseren als het, uh, als het allemaal weer doorgaat. Jij hebt de prijs uitgereikt in uh, Café 4 aan de Halterstraat. Klopt, ja. Aan, uh, iedereen dus ook aan, uh, aan de winnaar Gerard Koper. Ja. En hoe heb je dat gedaan? Uh, een beetje een leuke show eromheen? Of... Uh... Het is altijd een beetje moeilijk zeggen natuurlijk dat je zelf het heel erg leuk hebt gedaan. Maar uh, aan de reacties van de mensen te zien en te horen uh, was het wel een geslaagd optreden denk ik. Oké, okay, en uh, volgend jaar gaan we het gewoon weer opnieuw doen. Zeker weten. Hé, hey, dank jullie wel voor de komst naar de studio. Jullie gaan snel naar het voetbal. Naar uh, Overbos, althans. Zal voor het speel tegen Overbos. Ja, gaan we doen. Regenpak mee. Doen we. En dan uh, spreken we elkaar later. Oké. Okay, Oké, okay, dank jullie wel. Oké. Okay.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 That the old folks used to warn me okay. about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 En op het circuit, nee klopt niet, nee. Uh, wordt, wordt meteen gecorrigeerd. Maar we gaan ja, gelijk naar het circuit, Willem, corrigeer hem even en vertel even, wat is er aan de gang? Ja, ja dat ga ik zeker doen. Uh, we hebben vandaag inderdaad, uh, voor zover klopt het, de uh, van de winter endurance kampioenschap. Dat is uh, Zandsport uh, 500 en dat speelt zich allemaal af op uh, één dag. Vanmorgen oh. hebben we de kwalificatie gehad en uh, vanmiddag om 12 uur...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 Sebastian Blegemal, die rijdt samen met uh, in Zandvoort uh, woonachtig uh, Ronald uh, van der de Baar. die rijden in een Porsche. In het begin van de race is er een uh, heftige strijd geweest uh, tussen uh, Sebastian Bleekemolen en zijn broer uh, Jeroen Blekemolen, die ook actief is uh, tijdens uh, deze race. Die... Uh, doet het samen met Peter van de Kolk, die doet het in een BMW. Ja, Peter van de Kolk, het stuur overgenomen. Uh, toch wat langzamer uh, als Jeroen. Hij ging er ook nog af in de Tasmanbocht. Want uh, ja, de baan is uh, erg tricky vandaag. Uh, tegen de tijd dat je de indruk hebt uh, dat de baan. Uh, op droog, uh, begint het weer te regenen, dus uh, extreem uh, gladde omstandigheden hier. Maar een uh, race, ja, uh, zoals ik al zei, ik noemde dus zo al uh, de blekemolens, uh, prominente namen. En het zijn allemaal niet de minsten die eraan deelnemen. We hebben Duncan Huisman, uh, die actief is. Uh, Tom Coronel, die doet het samen met zijn vrouw uh, Paulien Zwart. Uh, sorry dat het doet, maar uh, deze middag doen ze het op de baan. Uh, ze voort, uh, doen het dan ook samen met Mark Costa, die rijden uh, in een BMW ik noem het ook al uh, Duncan Huisman ja, die heeft niet genoeg aan één auto die rijdt samen met uh, Lissette Braams in een uh, BMW Lissette Braams, uh, we kennen haar nog van uh, de finale races dat ze er erg hard af ging uh, in uh, Bos uit, na een uh, aanvaring met uh, een van de prinsen, ze brachten tot dan uh, RTL Boulevard uh, daarmee. Nu is ze actief uh, met Duncan Huisman. Duncan die met haar rijdt in de BMW. En die, uh, om uh, ja, nog actief te blijven tijdens deze uh, zaterdagmiddag. Ook nog een Porsche deelt samen uh, met uh, Ronald Poelman. kortom, uh, veel actie op de baan hier. Met nog steeds aan de leiding. Open rol dan Sebastian bleekemolen. Dan kijken we even naar de divisies. Dan kijken we de diffusies.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 Betekent het ook dat ze de banden hebben aangepast aan het weer? Ja, uh, zoals ik het nu zie, is uh, iedereen uh, nu voorzien van uh, een In het begin van de race uh, waren er nog wat teams die, uh, die toch uh, de moed hadden om op uh, slechts uh, te gaan. Uh, ja, die hebben ze allemaal inmiddels ingeleverd. Regelmatig ook een spin en een auto uh, in de grindpak. Uh, ja, met gevolgen uh, van die. Uh, dat is wel een mooie uh, oplossing die wordt hebben tijdens uh, deze evenementen. Geen Clark maar een code 60, dat verplicht iedereen tot uh, 60 kilometer uh, te rijden en niet sneller als dat. En uh, gedurende die tijd is er voor de baan, uh, commissaris dan alle gelegenheid. Om met wat minder gevaar voor uh, Light en Leden degene die gestrand is uh, weer op weg te helpen.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 We hebben bij CFM Sanfords, de extra lange uitvoering van de single van Vilcolins en Sue Studio. Nou, het is buiten uh, behoorlijk aan het uh, regenen, maar buiten wordt er wel gewoon goed vandaag bij uh, SV Sanfords uh, Moet ik wel de goede nemen natuurlijk. Bij SV Sanfords is de wedstrijd vandaag tegen Overbos. We schakelen snel over naar Joop van is. Joop, goedemiddag. Hallo. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, hartelijk welkom bij de wedstrijd SV Sanford tegen Overbos. Uh, ja, voor Zandvoort een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk. Die wedstrijd op oh. draaien verhoren en behoren verloren. We hoorden dus hier de hele Ik weet niet waarom ze eh, helemaal helemaal We hebben geen We zijn in de eerste klasse. Helemaal kwijt. De de dat... Joop, Joop. Hebben we niet te verstaan. Joop, worden er helemaal niks meer fout. Sorry? We horen er helemaal niks van. Nee, dat begrijp ik. Uh, ik ben straks wel even draaien. Ja, is goed. We draaien eens wel even een plaatje nog. Hier is uh, Medcom en uh, Begging. Kom. We gaan het even proberen. Joop, heb je een uh, goed plekje kunnen vinden? Ja, ik ben aan de andere kant van het veld gegaan, want uh, het is zo goed als droog en daar heb ik wel last van de, de heren van het tweede elftal die zitten te schrijven. u hoort ze nu best uiteindelijk al. Ja. Uh, ja, ik weet niet waarom ze zo uitbundig zijn. Nogmaals, dat had ik net al gezegd. Ze hebben vanochtend met 2-0 verloren en zijn hun schip in de koppositie in de, de eerste klasse gewoon kwijt. Ja, het was een wedstrijd op, niet om aan te zien. Het was verschrikkelijk slecht gespeeld. Uh, dat komt misschien ook wel omdat drie van de betere spelers van het tweede hun opwachting uh, vanmiddag mochten maken. En nu in de basis staan bij het eerste. Dat is dan Jan Sonnenveld, echt wel een spelbepalende speler van het tweede. Uh, Tjeerd Arissen staat weer op links te verdedigen. En wie hebben een Michel de Haan, die normaal gesproken altijd reserve staat. Die uh, heeft nu de voorkeur gekregen. Boven, ik uh, uh, moet even nadenken, wie was het ook alweer? Uh, Peter Kover, die staat nu hier, zit nu op de bank.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 De wacht gaat even hard, Inderdaad, Michel Daan gaat zich klaarmaken. Legt de bal goed. Moet even wachten op het signaal van de scheidsrechter. En er dan zouden dag nog een fluitje. Kijk wat er gaat gebeuren. Ja, hoor, schitterend. Recht door het midden. Pieter al in de hoek. Recht door het midden. Santwo neemt in de tiende minuut al een prachtig mooie voorsprong. En verdient van de eerste tien minuten. Was Santwo gewoon echt goed bezig. Ze vragen zwart het gras op voor elkaar. En dat moet je hebben. Dat heeft Keur de laatste bij gemist, deze spelers. En ik denk dat die omzittingen daar uh, beter aan zijn. Goed, uh, Salford Light is met 1-0. En uh, we gaan ons opmaken voor een leuk middagje, denk ik. Graag weer terug naar jullie. Een goed begin dus voor SV Zandvoort. 1-0 voor tegen Overbos. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.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 En iedereen heeft een boekenlegger meegekregen. Een Droompoort boekenlegger. Oké, okay, ja. Dat en daar kunnen ze dus ook, Er staat een website op, kunnen ze bestellen. Ja, het boek heet Droompoorts. Je hebt van de afgelopen jaren je dromen opgeschreven. En heb je in een science fiction verhaal zeg maar, geschreven in dit nieuwe boek van je. Dat klopt. Nieuw boek, eerste boek. Eerste boek, nieuwe boek. En de mensen kunnen dat boek bestellen. Kunnen ze niet alleen via internet doen, maar ook geloof ik al bij de, bij de Bruna bijvoorbeeld? Op dit moment nog niet, maar binnenkort wel. Bij Bruna, bij Hobbyart en bij Kapperhaar. Ja, maar de was vorige, week, vorige keer dat je in de studio was, was dat nog even een... een, een, een nou, dat heet hangijzer, wil ik niet zeggen, maar toen was je nog in de onderhandeling met de Bruna. Hè? Dat klopt. En heeft het boek nu ook gelezen?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 Hartstikke nou, Dan leuk. ben ik wel even, even zoet hoor. Gewoon met, met, ja. met zoveel pagina's. Ben je gaan dromen? Ja, dan ben ik eventjes weg. Uh, uh, <laughs> Dankjewel Dien. Dien, hartstikke bedankt. Dag gedaan. <laughs> Dat was uh, Dien Droomgezel inderdaad. Uh, over haar nieuw boek. Droompoort. Verkrijgbaar uh, via internet. De muziek gaat door bij Softop Zaterdag. En zo dadelijk uh, gaan we weer over naar voetbal. Zo even kijken hoe het daar gaat bij Joop van Nes. Eerst heb je hier de single van The Three Decrees. En The Heaven I Needs. Als je het hebt over de singles van de 3 Degrees, dan blijft dit nog altijd wel een van mijn favoriete platen uit de jaren 80. Je hoorde de Heaven I Need. We gaan weer snel over naar Japres. het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Sandvoort tegen Overbos. Jap, hoe is het daar? Ja, Sandvoort voetbal nog steeds op de helft van Overbos zo hoofdzakelijk. Overbos komt er wel eens een keertje uit natuurlijk, maar...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 En dat uh, maakt het altijd een beetje gevaarlijk, met, vooral met, met afstandsgoed, want die krijgen dan opeens een zwieper als ze op het gras komen. En dat, uh, en dat is een goede interceptie daar van uh, Michael Kaal. Michel die, die gaat de sessie weten die stift. Maar hij stift hem af. De lager was eigenlijk alleen voor de keeper. Hij probeerde te stiften hij het niet slecht, maar ja, dan moet je het wel beter doen. Want uh, zo uh, kwam je op de voeten van de keeper terecht en die hoeft alleen met de buk om die bal op te pakken. Ondertussen is het spel alweer aan de andere kant en gaat de bal over de zijlijn en mag uh, Zandvoort. De hoogte van eigen 16 meter gebied en in vorm gaan nemen. En daar gaat het Ariks zich mee bemoeien. De bal moet nog even gehaald worden. En dat uh, doet Gerard uh, Van Diemen, de assistent, schrijfslechter van S.V. Zandvoort. En Sjert Ze mag het spel, weer, het spel weer in beweging gaan zitten. Hij gooit in. En, oh, heel veel Ik denk dat die bal een beetje glad was. Zandvoort die die dat. Het, zegt, het werkt, het werkt. Waar Lemmers nu? Waar is Lemmers? Dan die bal in de diepte. Dat kan nooit buiten spel zijn. Dat gaat een vlag omhoog. Dat kan nooit al lang achter de man. En dat. Uh,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 Kan de speler van Overbos niet bijkomen en kan je het naar voren rossen, maar niet ver genoeg, want is nog steeds Overbos dat in balbezit is. Gaat daar langs Max Aardenwerk en langs Michel de Haan, blijft nog steeds in balbezitten. de linksachter, achter van Overbos, gelegd het spel breed naar de andere kant. Uh, Mol aan het verdedigen, Mol de Geert, ik hier natuurlijk voor aan. Dat is een hele slechte voorzet van Overbos, die gaat over de zandvalse achterlijn. Je hoort Boyder Zet uh, schrijven, die moet zijn ze, verdediging even wakker maken. En dan mag dan zelf die bal in het veld gaan brengen. Gespeeld ondertussen uh, zit in de 25e minuut en de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Uiteraard in het uh, volgende uur uh, van dit programma het vervolg van uh, deze wedstrijd. Maar het is toch wel uh, goed dat die, uh, dat die coach heeft ingegrepen en mensen uit de tweede erbij heeft gehaald. Ja, want blijkbaar hij, werkt hij, het hij wel moest, dus. Hij moest wel ingrijpen, want uh, na drie uh, verliezen, verloren partijen op rij... Dus uh, nee, we hopen dat het uh, goed uh, uitpakt. Maar nou, we zijn er nog niet, hè? We dus... hebben nog even te spelen, dus... Uh... Nee, we zijn er nog niet. Maar goed, in ieder geval 1-0, dankzij die panel. En uh, hopen dat ze die voorsprong uh, vast kunnen houden. We houden het in de gaten met Joop van Ess Daar ter plekke, ondanks dat het er slecht weer is, staat hij er toch gewoon weer. Dus, uh... dus uh, nee, wat dat betreft, maar in de regen. Maar goed, we gaan straks weer naar het circuit. En uh, dat zal dan na de klok van drie uur worden. En we gaan zo meteen eerst weer lekker naar een stukje muziek. En nog uh, Jess in de krocht hebben we ook, hè? Ja, we ook ja. Erik komt uh, langs. Of nee, nee, gaan we hem Nee, we gaan hem even opbellen. we gaan hem even dus. bellen. Oké, okay. okay, dat allemaal in het uh, volgende uur. Graag tot zometeen. Tot zometeen. Hier is Casey en de jij Band. And that's the way I like it.